Paaspop in Schijndel heeft dit weekend een recordaantal van 52.000 bezoekers getrokken. Dat waren er duizend meer dan vorig jaar. Geklaagd over de kou werd er nauwelijks. Volgens de woordvoerder van het Brabantse muziekfestival was iedereen door het winterse weer van de afgelopen tijd goed voorbereid. Ruim 7500 mensen sliepen drie nachten in tentjes op het festivalterrein. Onder toeziend oog van EHBO'ers die controleerden of ze er warm genoeg bij lagen. Artsen schrijven niet altijd het veiligste geneesmiddel voor. Deskundigen zeggen dat artsen zich soms laten leiden door de marketing van farmaceutische bedrijven. Het huisartsengenootschap zegt dat patiënten ook een grote rol spelen. Ze eisen soms een bepaald medicijn omdat ze erover hebben gehoord. Een van de geneesmiddelen waarbij niet altijd het veiligste wordt voorgeschreven is de anticonceptiepil. Ook bij veel gebruikte pijnstillers krijgt de patiënt niet altijd het veiligste middel. De kledingvoorschriften voor de troonswisseling leiden tot veel vragen bij Kamerleden. Verschillende fracties hebben er inmiddels over vergaderd. Op de uitnodiging staat middagtoilet voor vrouwen, een jacket of donkerpak voor mannen. Vooral de uitvoering van het jacket roept verwarring op. Volgens de etiketten moet onder een zwarte jas een zwart vest, maar een grijs vest kan inmiddels ook en wordt gezien als feestelijker. Het weer vanavond en vannacht droog, het gaat licht vriezen en er kan een mistbank ontstaan. Morgen verdwijnt de mist snel, de volop op zon, het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Hoe zou die EHBO'ers dat gecontroleerd hebben? Of die campinggasten op spaaspop in Schijndel er warm genoeg bijlagen? Misschien er even bij gaan liggen. Wel zo warm. Goedenavond, dames en heren. Straks het, de eerste van vier audiotours in het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum is nog niet open, maar voor ons en voor u dus vanavond wel. Maar eerst... Blank versus zwart. Oud versus nieuw. Wij versus zij. Ik ben oud. Ik ben blank. Althans, dat zeggen ze. Ik ben hier geboren. En voor mij is het dus duidelijk. Ik ben een Nederlander. Maar als je ouders immigranten zijn en je bent nieuw hier... dan kan dat natuurlijk heel anders zijn. Wie ben je? Waar hoor je? Voel je je hier thuis? En als dat niet zo is, ligt dat dan... Aan jou? Of ligt dat aan de anderen? Dat zijn vragen waar Z Saudi mee worstelt. Floris Albersen is programmamaker en Floris is een vriend van Saudi. En hij maakte de documentaire van vanavond. De Zwarte in het Witte Land. Dit doet pijn. Dat je constant in je hoofd bezig bent met het denken over hoe anderen over jou denken. Want wat zeggen ze tegen jou? Of? Dat we nog steeds het woord negen gebruiken. Dat is niet gelijkwaardig. Wat zou ik in gelijke waarde tegen jou kunnen zeggen als jij negen tegen mij zegt? Dat is er niet. Ik zou tegen jou moeten zeggen Nederlander toch? Want je bent een Nederlander. Ja, of blanke. Oké, okay, maar dan hebben we heb het over een tint. Ja, neger is dat in essentie ook, want dat betekent zwart. En blanke betekent dan van blanke overheersen? Nee, ne nee maar, maar jij had, jij had die, die historische connotatie erbij. Maar ik denk dat dat belangrijk is, omdat ik denk dat we dat moeten doen. Ben jij je dan niet overbewust van de geschiedenis? Zouden we dat niet want allemaal moeten zijn? Als ik het woord neger gebruik, dan denk ik niet aan een slaaf. Dan denk ik gewoon aan een zwarte man. En dan moet je jezelf goed de vraag stellen of je trots moet zijn op je geschiedenisonderwijs. Dit is Saudi. Dat schrijf je Z-A-W-D-I-E. Hij komt uit Suriname, maar groeide op in Amsterdam. Saudi is 25 jaar en docent op een mbo-school. En na al die jaren voelt hij zich nog steeds niet thuis in Nederland. Dat komt volgens hem doordat iedereen hem als buitenlander behandelt. Maar het is toch gek als je 20 jaar ergens woont... Dat, iemand, dat, dat een groep mensen, want op de basis zijn we natuurlijk ook gewoon mensen... dat een groep mensen je niet accepteert, terwijl je 12, 20 jaar hebt samengewerkt. Dat doet pijn. En wat voor gevoel levert dat dan op? Ja, verdriet. Ja? ja, verdriet. Wat is de oplossing voor Saudis probleem? Hoe zorgt hij ervoor dat hij zich hier in Nederland wel thuis gaat voelen? Die zoektocht ga ik met hem aan. We vragen advies aan een psychiater. Wat is mijn verhaal, wie ben ik? Dat is jouw vraag. Wat gebeurt er als ik dit tegen je zeg? Uh... Saudi praat daar voor het eerst in zijn leven over met zijn vader. Hoe zullen die voorouders van ons behandeld hebben? Ik draag de pijn nog steeds. En uiteindelijk leidt de zoektocht ons naar het binnenland van Suriname. Hoi, nee. Dit is het verhaal van Saudi, een van de vele migranten die maar niet kunnen aarden in Nederland. Saudi is zwart, niet gitzwart, maar donkerbruin. Hij heeft rastavlechten in een paardenstaart, een verzorgd baadje en prachtige ogen die soms naar binnen gericht lijken. Ik ontmoette Saudi zes jaar geleden. We studeerden samen sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Saudi zat vanaf het begin af aan vaak alleen in de collegebanken en ik ging vaak naast hem zitten. We hadden het eerst alleen over de studie. En het duurde zeker een half jaar voordat we echt contact kregen. Ja, ik, ik, uh, ik zet altijd vooraan gewoon. Ik, ik zoek niet echt snel de mensen op. Nee. Dat doe ik nooit hoor. Het waren bijna alleen maar blanke mensen daar. We ja. waren bijna alleen maar blanke Nederlanders. En jij viel op. En ik, ik vond jou wel interessant. Ik ging vaak naast jou zitten. Weet je dat nog? Ja, ja ik dacht, wat doet die vreemde goot? Waarom komt hij naast me zitten? Maar juist omdat ik eigenlijk ook gewoon... Ik, ik zit eigenlijk altijd alleen. Ook als je hem in een groep met andere mensen gaat zetten, uh, dan ga ik meestal gewoon alleen zitten. Ik begreep toen al dat Saudi niet lekker in zijn vel zat. Maar ik wist niet waarom. We verloren elkaar een tijd uit het oog toen Saudi in de Verenigde Staten ging wonen. Eerst studeerde hij in Boston, daarna liep hij stage in New York, in de zwarte wijk Harlem. Als Saudi terug in Amsterdam is, vertelt hij me voor het eerst wat zijn probleem in Nederland is. Hij voelt zich hier helemaal niet thuis. Toen ik daar woonde en rondliep en in het weekend mijn tijd besteedde, voelde ik me gewoon lekker. En het, en het was ook gewoon... Uh, ik kon op rond, 125th Street rondlopen zonder zeg maar, op te vallen. En toen kwam ik terug hier naar Leidseplein uh, of de Dam of de Kalverstraat En dan denk je van, goh, wow, dat, ik val toch wel op hier. En dat had ik in, op 125th Street nooit, want dan... dan, dan. Je kan blend in zeggen in het Engels, weet je? je voegt je gewoon in en je valt totaal niet op, als een soort van kameleon. En terwijl je dat hier, zeg maar wel, hebt, als je op Leidseplein loopt, dan ben je een kameleon, maar dan heb je eigenlijk bijna altijd de verkeerde kleur. <laughs> ja. En niet verkeerd, een andere kleur ja, moet ik zeggen. Ja, het is zwart in het witte land. Ja. Dat, ik denk dat ik toen echt, echt heb gemerkt van, wow, het kan anders en ik wil het denk ik ook anders. En hier voel ik me niet zo thuis, dat ik bij een groep hoor. Ik schrok toen Saudi me vertelde dat hij in 2011 bij een Sinterklaas-intocht gearresteerd was. Hij had een t-shirt aangetrokken waarop met grote letters stond: Zwarte Piet is racisme. Schuldige mensen die hier gewoon staan, die zeggen dat Zwarte Piet racisme is, die worden dan nu in de boeien geslagen. Zonder so, wat voor reden, waarom? Ik, Ik voel me joh! in mijn land, joh! In mijn land. Ja? Ik begreep er helemaal niks van. Saudi. Altijd zo beheerst. Voor mij is hij het voorbeeld van rust en kalmte. En die laat zich arresteren? Wat was er met hem gebeurd? Als ik er naar vraag, wordt hij plotseling fel. Het enige wat wij zouden doen, is een t-shirt aandoen... met de boodschap Zwarte pietis Racisme. En nog voordat wij de t-shirts konden aantrekken... Uh, werd ik aangesproken door de politie. En... Uh, uh, en... We raken in een soort van worsteling die tien minuten duurt. En ik word op de grond gewerkt. En ja, op een gegeven moment hoor ik wel van, oké, okay, op dit moment uh, sta je onder arrest. Maar ja, demonstreren tegen Zwarte Piet, dat is, dit is gewoon Nederlandse cultuur, toch? Uh, cultuur is niet iets statisch, het is dynamisch. En ik stel me dezelfde vraag... Is het oké okay dat we racistische elementen hebben in een feest? Ja, maar wie denkt er nou bijna? Welk kind gaat nou denken: van kijk, dit is een zwarte piramide? Het is niet die... alleen een kinderfeest, daar discussieer ik niet over. Ik ben het met je eens. Kunnen we nu ingaan op de discussie die ik probeer te voeren? Is het feest gegrond op racistische elementen? Dan zeg ik: ja, wat is een zwarte man en een witte man? En de witte man is de baas van de zwarte man. Hallo, 1863, slavernij. Dat is toch gewoon een symbool van slavernij. Dat is toch gewoon een symbool van ongelijkheid. En wij met onze, Franse met onze waarden van de Franse revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Wat is dat? Vrijheid, slavernij. Kan niet. Broederschap, slavernij. Kan niet. Gelijkheid, slavernij. Kan niet. Zwart-wit relatie en ongelijkheidsrelatie is slavernij. Is een symbool daarvan in ieder geval. Ik praat in symbolen dus niet. En ja, het is een aardige man die pakjes uitdeelt. Maar laat die aardige man die pakjes uitdeelt en die uit de schoorsteen komt... dan gewoon een witte man zijn met blond haar... met een paar roetstrepen over zijn wangen. Maar is dat Sinterklaasfeest... is dat nou het enige probleem? Ik bedoel, wordt je familie gediscrimineerd? ze de, mensen terug als jij de tram instapt van... Uh, jeetje, kijk, daar is een, is een zwarte man. Is, is het probleem zo erg? Nee. Uh, maar Sinterklaasfeest is wel heel erg belangrijk. Daarom Waarom is dat zo belangrijk? Uh, ben jij wel eens uitgemaakt voor Zwarte Piet? Nou, ik wel. Ik was uh, 18 jaar oud en ik zat in 6 vo VWO. En uh, de les, ik zat in een les Nederlands. Ik, ik sprak volgens mij met een, uh, met een jongen links van mij. zei Nederlands, die kijkt ineens naar me en hij zegt: Wat zei je, Zwarte Piet? Ik, ik, ik, was, ik was echt met stomheid geslagen. En het enige wat ik ook kon uitbrengen was: uh, Goh, van jou had ik beter van het, het me dit, het, dit laat me Echt zien aan die machtsstrijd die er is. En dat... De machtsstrijd tussen blank en zwart? Ja, of tussen de oude Nederlanders en nieuwe Nederlanders. Uh... Daar lag je bij. Ja, ik lag erbij. <laughs> om... Door de jaren heen hebben we nieuwe termen gekregen. Het is toch moeilijk al die. Is toch niet... Het is toch minder leuk al die interacties. Het is toch minder leuk om weggezet te worden in één groep. Ik zou zo graag gewoon Saudi willen zijn. Zo Saudi. Drie maanden na Saudi's arrestatie volgt een nieuwe klap. Zijn vader verhuist terug naar Suriname. Dat valt Saudi zwaar. Heeft je ook handbagage mee? is niet. Dat is wel Hij kan me niet goed uitleggen waarom zijn vader terugvuist. Hij heeft er niet met hem over gesproken. Wat hij wel weet is dat het al de zoveelste keer is dat zijn vader emigreert. Hij is namelijk al twee keer eerder teruggegaan. Dag, pa. Relaxe, relaxe, relaxe. En het wordt nog moeilijker voor Saudi. Want drie maanden later zwaait hij ook zijn moeder uit op Schiphol. Ze heeft ontslag genomen en gaat haar man achterna. Voor het eerst wordt me duidelijk waarom ze weggaan. Uh, Suriname is toch echt hun thuis. Uh, de plek waar ze zijn opgegroeid, de plek waar ze zich waarschijnlijk lekker voelen. De plek waar ze als het ware... De... Um, waar ze de Surinaamse taal kunnen spreken. Waar ze spullen kunnen kopen. Um, de plek waar ze dan opgroeien. Dat is volgens mij gewoon een thuiskomen voor. En, ik en denk, het dat... klimaat. Ja, en het is daar natuurlijk een stuk warmer. Gaat het een beetje kriebelen bij jou? Dat je denkt van nou, ik wil er ook eens gaan kijken. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Wat, wat zou je daar willen doen? Ik zou vooral willen gaan kijken of, wat mijn mogelijkheden zijn om daar, om daar een leven op te bouwen. Dus dan denk je er echt over om misschien wel te gaan emigreren. Ja. Ja. Dat verbaast me. Saudi's negatieve gevoel over Nederland is blijkbaar zo groot geworden... dat hij misschien wel weg zou willen. Daarvoor zou hij dan een hoop moeten opgeven. Zijn baan, een deel van zijn vrienden. Zo slecht is het hier toch niet? Ik ben benieuwd waar Saudi is opgegroeid. Wij nemen daarom mee naar de Amsterdamse wijk Osdorp om hem te laten zien waar hij vanaf zijn derde woonde. Het is een van de vele treurige betonnen flatgebouwen. Saudi woonde er samen met zijn ouders, drie broers en twee zussen. In zo'n huis ben je opgegroeid met zo'n zo blauwe ja, voordeur? Nou, die voor ons was groen. Oh. Ja, ja, ja, ja. ja, we woonden op één hoog en had je boven en beneden uh, zes zeskamerappartement. Uh, yeah, wat, wat natuurlijk perfect is voor ons, want wij, ik kom uit een heel groot gezin met uh, drie broers, een zus en een zusje. En weet je nog iets hoe het was om van Suriname hierheen te komen? En mijn moeder die was hier al, want uh, mijn moeder die was zwanger van mijn zusje. En mijn zusje die is. Uh, de dokters konden toen al zien dat ze geboren zou worden met, uh, met wat compl complicaties. Uh, en mijn moeder wilde dat liever in Nederland doen dan in Suriname. En dus, dat is eigenlijk de, de reden waarom we naar Nederland toegedrukt toe. Terug. Ze vertrouwden de Nederlandse ziekenhuizen beter? Uh, nou, het was niet alleen de complicatie. Mijn zusje zou ook met complicaties opgroeien. Uh, want ze, ze, ze is geboren met een open rug. En de voorzieningen zijn wat dat betreft beter voor, om hier op te groeien dan in, uh, dan in uh, Suriname. Saudis ouders wonen dus inmiddels weer in het tropische Paramaribo. En Saudi zelf in een nogal blanke en kille wijk van Amsterdam. Hij geeft les op een MBO-school voor moeilijke kinderen. In een chic pand in de binnenstad. Als ik hem opzoek, zitten er maar twee leerlingen in zijn klas. Hi, hi. Ik maak een documentaire over Saudi. Ja. Jullie meester. Ja. En um, die documentaire gaat erover dat Saudi zegt: Ik voel me niet thuis hier in Nederland. Ja. He, he, he, hebben jullie dat gevoel ook wel eens? Ja, toen ik voor het eerst uh, bij mijn vriend Ding thuis kwam, want die is Hollands. Want jij, bent, jij, jij hebt een donkere huidskleur? Ja, een donkere huidskleur en hun ze zeg maar blank. En gewoon, ze, ze praten met je, maar je weet dat ze het niet met je menen. En zo zie je gewoon dat. Ja, ik weet. Ik voel me eigenlijk ook niet thuis. Ook niet? Ik ben wel hier geboren, maar mijn ouders niet. Want waar komen je ouders vandaan dan? Uit Marokko. Uit Marokko. Ja, ja, dus ik uh, in Marokko geboren. Hey, en wanneer heb je dan het gevoel van: ik ben hier toch niet thuis in Nederland? Dat had ik één keer gehad bij een Mercedes-dealer uh, bij, uh, bij Sloterdijk. Ja. Kwam ik daar solliciteren, maar er zat precies iemand achter me... die ook aan het solliciteren was. En dat was een blanke Nederlandse jongen? Ja, dat was een blanke Nederlandse Hij was op zich was een uh, goede jongen, daar niet van. Maar uh, later uh, ben ik uh, niet teruggebeld. En heb, uh, toen speelde ik een keer weer voetbal, kwam ik hem weer tegen... en hij zei van dat hij gewoon aangenomen was. Dus uh, misschien uh, is hij beter overgekomen bij hem dan jou... Zo kan je ook denken, maar je kan ook denken van nee, omdat die Hollander is, is hij aangenomen. En hoe denk jij? Ik denk eigenlijk hetzelfde, uh, allebei. En wat voor gevoel levert dat dan bij jou? Frustrerend eigenlijk. Frustrerend. De leerlingen herkennen het gevoel van Saudi dus. En ik krijg het idee dat veel kinderen van immigranten dat gevoel hebben. Saudi en ik gaan praten met zijn vriendin, Donja. Ze is 27, twee jaar ouder dan Saudi... Ze heeft lange bruine haren, grote donkere ogen, echt beeldschoon. En ze is een carrière tijger. Ze werkt bij een groot adviesbureau. Donja komt net als Saudi niet uit Nederland. Toen ze zeven was, is ze met haar ouders uit Iran gevlucht en kwam in Maastricht terecht. Green tea, lemon tea, forest fruit, rooibos. Lekker. zo zitten? Ze herkent veel van wat Saudi voelt. Maar in tegenstelling tot hem zoekt ze de oplossing in zichzelf. <laughs> Ja, toen ik 16 was, toen is het eigenlijk voor het eerst dat ik. Uh, ik voelde me echt een beetje verloren. En dat kwam omdat dat stukje. Daar ben ik later achter gekomen dat ze dat identiteitscrisis noemden. Of noemen. En ja, dat weet je ook niet als je 16 bent en onvoldoende leest, denk ik. <laughs> um, want ik voelde me. Ik voelde me echt geen Nederlander. Ik wist ook niet waarom niet. Maar ik voelde me niet thuis um, in Maastricht. Um, toen ben ik naar Iran op vakantie gegaan. Want ik voelde me echt op 100% Iraniër. En als iemand me vroeg wat ik was, zei ik die hard uh, Iraans. En daar ben ik echt... Nou ja, toen ben ik er echt tot realisatie gekomen dat ik ben helemaal geen uh, Iraniër. Helemaal niet. Ik ben veel te nuchter daarvoor en ik ben veel te... Uh, niet Iraans, veel te Nederlands. En dat was zo pijnlijk op het moment dat ik terugkwam naar Nederland. Want alles waar ik in geloofde... Het viel gewoon als een... Nou ja, viel gewoon helemaal ineen. En toen kwam dat stukje... besefte ik dacht van ik ben gewoon een wereldburger. Ik noem me vanaf nu gewoon een wereldburger. En ik ben bereid om het een en ander uit te leggen... waar ik ben geboren en getogen. Maar ik laat me gewoon door niemand meer... in een hokje stoppen. Heb je nog een tip voor Saudi... hoe die uit zijn identiteitscrisis moet komen? Ja, het klinkt bijna gek... maar het is een stukje zelfacceptatie. In de zin van minder gericht zijn op wat anderen denken of wat anderen... maar meer van, zoals je zegt, wat wil jij? Waar wil jij wonen? Kun je daar wat mee? Nee. Ja, nee. Ja, voor nu. Dit is gewoon even een pleister. Maar het zit gewoon een slagader open. Dan, dan red ik het wel, maar er komen nog zoveel mensen naar mij... en ik moet echt een keertje ophouden. Man. Ik heb geen zin dat mijn kind dit nog een keer meemaakt. Maar het zelfacceptatie, ja, dat klopt wel. Maar dan moet ik eerst nog even mezelf vinden. En het is wel belangrijk om te beantwoorden... of ik dan wel of niet Nederlands genoeg kan zijn. Ja, ik hoop het wel. Ik vind het wel in ieder geval. Nee, maar over het Nederlanderschap. Over het Nederlanders? Dat is het stukje waar ik het heb. Als ik zeg, over, over loslaten. Ja, Waarom moet jij je... Kijk, nu gaan anderen jou niet definiëren... en gaan wel jij jezelf in een hoek stoppen. Waarom? Waarom moet je nou ineens een in Nederlander zijn? Dat voel je toch, dat je dat, of je dat nou in je hebt of niet... en soms wel en soms niet dat mag? Ja, misschien is dat maar dan, dan eigenlijk wel. Dat ik voel dat ik geen Nederlander ben. Ja. Wat wordt je emotioneel, zijn. Nee, ik zie het aan je. Ja. Saudi voelt zich dus geen Nederlander. Dat komt doordat hij gediscrimineerd wordt, vindt hij zelf. Een discriminatie, dat is een ingewikkeld fenomeen... Want wanneer is iets discriminatie? Saudi vindt zwarte pieten een uiting van discriminatie. Maar dat zijn veel mensen niet met hem eens. Professor Jan-Willem Duivendak deed onderzoek naar discriminatie. en je niet thuis voelen in Nederland. Het onderzoek laat eigenlijk zien dat. De discriminatie van uh, Surinamers en aantal hoe die dat zelf beleven, dat het op relatief constant niveau is. Dus uh, dat gaat eigenlijk niet beter, maar ook niet slechter. En die cijfers over discriminatie, zonder vandaag weer cijfers over discriminatie in de krant, ja, dat schiet toch nog niet erg op. Dus ook op basis van huidskleur voelen zich mensen nog steeds wel gediscrimineerd. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar cijfers uh, of mensen al dan niet in eigen groep trouwen. Meer gemengde aan, als... huwelijken. Meer gemengde huwelijken. De dus Surinamers trouwen heel veel of krijgen heel veel relaties buiten de eigen kring. Nou, jij ook, Saudi. Ja. Ah. <laughs> ja. Maar heb je een, een uh, witte autochtonenpartner, partner <laughs> of heb je een uh, heb uit andere Ik heb een Iraans-Nederland. Iraans-Nederland. Ja. ja. Dat is wel een gemiste kans, begrijp ja. ik. Ja, helemaal niet. Volgens de professor is discriminatie op grond van huidskleur tien jaar lang niet veranderd. Saudi. En hij voorspelt dat het op korte termijn niet zal verbeteren. Als Saudi zich meer thuis wil gaan voelen in Nederland, dan zal hij daar zelf wat aan moeten doen. Goedemorgen. En daar hebben we een psychiater voor nodig. Goedemorgen. Op naar Goedemorgen. Glenn Helberg. Samen met Saudi tekent hij een stamboom. De hoeveelste ben jij? Ik ben de vijfde. Dus jij bent hier? Ja, dat ben ik. En... En daarna komt mijn jongste zusje, Suwena. Suwena. Ja. Kijk, het grappige is, als ik naar deze namen kijk al, hier, zie ik Mike, van Rodney, en dan kom ik even, opeens Nefta, Saudi en Suwena. Ik zie een verandering in stijl van naamgeving. Weet je wat hier gebeurd is? Uh... Ja, mijn vader en mijn moeder hebben zich daar heel erg verdiept... in het uh, Rastafari geloof. En hebben sindsdien alle andere kinderen Afrikaanse namen gegeven. Aha. So, dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van jullie familie... waarin je ouders naar een soort van bewustzijn gegaan... zijn van de, van de uh, roots, zou je kunnen zeggen. Ja. Oké. Okay. En zijn de kinderen allemaal in Suriname geboren? Nee, eigenlijk niet. Kijk. In één gezin, in een aantal jaren tijd... zijn er... Uh, migraties en remigraties geweest. Um, heb je ouders verhalen over uh, hoe dit voor ze geweest is, deze? Uh, nee, niet direct aan mij. <lacht> ik kan me één ding maar voorstellen. eigenlijk. Ik heb het nooit echt met hem over gehad. Maar ik denk dat hij misschien wel gewoon genoeg had van Nederland. Na wacht, acht jaar. Dat is, dat is mijn, mijn lezing. Ik kan het niet anders verklaren. Nou, dat kan. Ik bedoel, in, in dit geval hebben we je vader nodig. Hè? Uh, eigenlijk zijn dit goede vragen die je vader kunt stellen. Want heel veel dingen die in jouw geest gebeuren, die jij uh, dagelijks doet... Je, je beseft je vaak niet wat de reden is waarom je daartoe gekomen bent. Hè? Wat is mijn verhaal, wie ben ik? Dat is jouw vraag. Wat gebeurt er als ik dit tegen je zeg? Uh, ja, ik, ik ben nu een beetje in de war, want ik... Ik, ik ben nu een paar maanden aan het denken, heel hard aan het denken hierover. En uh, ik had het uh, heel veel buiten mezelf geplaatst. En uh, ik merk nu dat ik, uh, dat ik veel meer naar mezelf moet kijken. <lacht> <lacht> en dat had ik eigenlijk niet verwacht. <lacht> nee. Dat had zou hij niet verwacht. Dat hij de oorzaak van zijn gevoelens in zichzelf moet zoeken en niet de schuld bij anderen of bij de samenleving moet leggen. Hij is ervan in de war. Ook realiseert hij zich dat hij te weinig met zijn ouders heeft gesproken. Saudi wil het advies van de psychiater wel opvolgen... maar ja, zijn ouders zitten in Suriname. Er gaan twee maanden voorbij. En dan belt Saudi me opeens. Ik moet onmiddellijk naar zijn werk komen, want hij heeft nieuws. Mijn ouders zijn terug in Nederland. Echt? Ja, echt. Uh, die zijn uh, woensdag aangekomen. Woensdagavond. Ik ben woensdagavond ook langs gegaan. En ik heb een beetje met ze gepraat, uh, hoe ze het hebben gehad. En uh, nog niet over de vraag eigenlijk waarom ze terug zijn gekomen. Dat verbaast me dat ze terug zijn. Ik, denk, ik dacht zelf ook, van, dit is echt een goede plek voor ze. Het gaat helemaal goed komen. Uh, ze spreken de taal, ze, ze, ze zijn daar opgegroeid. En ze willen daar de komende tijd... Wel uh, aarde. Maar het aarde is, is, is volgens mij niet eens succesvol geweest. Want ze, ze, ze hebben nu weer een ander idee, namelijk. Uh, uh, ze hebben een ander idee om uh, niet naar Suriname te verhuizen, maar naar Oost-Afrika te verhuizen Ethiopië. Ethiopië of all places? Weg eens uit. Oh, nee, dat heeft te maken met, uh, met, met mijn vader uh, en mijn moeder in hun leven uh, ze zijn allebei heel erg geïnteresseerd in de Rastafari geloof. Rastafara. Rastafari. Rastafari? Zeg dat nog Rastafari? Ja. Oké. Okay. <laughs> uh, ik ken het niet. Nee. nee. Uh, ken je Bob Marley? Yeah. Ja. Ja. Nou, Bob Marley. Um, en als je daar erg... Bob Marley, is, uh, mijn associatie is uh, Jamaica, Jamaica en, en wiet en rustig aan doen, toch? Is dat een geloof? Uh, ik, ik zeg het levensstijl. Oké. Okay. En ze zijn heel erg geïnteresseerd in de levensstijl Rastafari... En ik, en ik heb wel zelf zoiets van: wow. Um, hmm. Weet je trouwens waar die vandaan komt? Met naam uit Ethiopië. Ja? <laughs> oh, kijk. <laughs> Jongen. Anne-Onrust in jouw familie, zeg. Weet Als jij op zoek bent naar een beetje stabiele identiteit, zoals de psychiater zei. Nou, het wordt er niet makkelijker op. Ja, mijn vader en mijn moeder zijn. Het zijn toch drie, drie identiteiten in één: zuid-Amerikaanse identiteit, Europese identiteit en Afrikaanse identiteit. Ja. Vanuit het slavernijverleden. Ja. Complex, hè? Nou. Ja. Zou Saudi besluit voor het eerst met zijn vader over zijn gevoel te gaan praten? Johan, huis in gaan. Maar ik mag niet mee. Want als ik erbij zou zijn, zou zijn vader nooit openhartig over Nederlanders kunnen praten, zegt Saudi. Dus hij vertrekt met mijn opnameapparatuur. Saudi. Oké, okay. ja. Uh, pa, ik voel me niet altijd echt thuis in Nederland. Uh, heeft u dat ook? Ik heb het wel, maar... Ik voel me niet goed, tussen. Uh... Ze disc discrimineren zo, weet je. En het slavenonderdrukken is er nog bij hun. Dus. Suriname en Nederland zijn, die, die lopen parallel samen. Maar door het, het, de houding van die Hollanders lijkt het precies of Suriname niet bestaat. Wij Surinamen, wij Afrikanen van Suriname gewoon minder zijn. Hoe ze die voorouders van ons behandeld hebben. Ik, heb, ik draag de pijn nog steeds. In Surinaamse radios zeggen ze. Het mm, is een trauma, no? ah, een slavernij-trauma, het heerst in de Bij mij heerst het nog, je you know? Dat ik zie dat we dan niet zo. niet zo'n domme mind hebben als zij denken. Maar, je zou denken: 1863 is slavernij afgeschaft, oh, ja, ja. 1975 onafhankelijkheid. Maar dat wij hier, vader en zoon, in 2012 nog steeds zitten te praten... over iets wat bijna 150 jaar terug is gebeurd, is, is, is, is pijnlijk. hoe? We zijn ook godskinderen. En die pijn ik dat ik me niet lekker hier voel. Ja, na al die jaren is Saudis vader nog altijd ontzettend negatief over Nederland. Terwijl hij wel elke keer weer terugkomt vanuit Suriname. Saudi realiseert zich dat hij als kind behoorlijk beïnvloed is door zijn vader. En dat hij wellicht aangestoken is door zijn vaders obsessie voor de slavernij. Zo erg zelfs dat hij nu Zwarte Pieter haat. Hij wil zijn gevoelens onderzoeken en besluit naar Suriname te gaan. Samen met zijn vriendin Donja en met mij. gevoelens is dit altijd, hè? Dit is warm, man. Ja, joh. Lekker zonnetje. Kom, Kom even bij, dicht bij elkaar, gaan een foto maken. Kom even bij elkaar. Met het uh... vliegtuig erop. Ja. We duiken de sloomheid van Suriname in. <laughs> Eindeloze wachtrijen voor de douane. Een kennis haalt ons op met de auto en we rijden meteen naar Paramaribo. Iedereen rijdt links. En het stikt van de oude wrakken op de weg. Het is groen, hè, overal. De gewassen zijn felgroen. Mensen kuieren langs de weg. Straten onderlopen met hen mee. En in alle tuinen staan fruitbomen. De volgende ochtend vroeg, nog voor de echte hitte, gaan we ontbijt kopen op de markt. Het verkeer en de marktplaats zijn een chaos. Saudi doet zijn best om Surinaams te spreken, maar dat valt niet mee. Ik zie het. Zo Agumetti, la Agumetti. Agumetti, Acumenti, la En Donja eet bijna iets verkeerd. Het is een parkersvlees, hè? Het is alleen groente. het. naar Oh, nee. <laughs> Had je bij de raam gepleegd hè? We hebben net een schaafijze gekocht en staan op een druk plein. Saudi flirt zichtbaar op, maar wil nog niet zeggen wat hij van Suriname vindt. Donja heeft haar mening al wel klaar. Nee. Dit, dit gaat het niet worden? Niet nu in ieder geval. Kun je meer beschrijven hoe dat, dat gevoel is? Hoe... De wegels, de, in, alle, in alle wegen zitten daar gaten. Behalve in die dan. Die is volgens mij nieuw. Er zijn, nou, er zijn heel weinig stoepen. Alles is, heel veel dingen zijn half afgemaakt. En de winkels zoals ik ze nu zie zijn niet echt mijn winkels. Ik mis mijn. Niet echt. jouw winkels? Nee, ik mis koffie. Wat zijn jouw winkels dan? Gewoon de standaard Zara en H&M en Mango. Die zijn nu niet. Ik hoop dat je die niet gaat uitzenden hoor. Denk je wat na voor dat je wat zegt? Ja, ik denk niet dat je dezelfde mate van aanbod hier hebt als in Nederland of elders. Gewoon bussen die op tijd gaan en komen. Uh, dat soort ding, kleine dingetjes. Ja. Zou die hier zitten lachen van ontsteltenis? We zijn hier voor 48 uur, we hebben nog geen bus gepakt. Dus ik, sta, ik vind het een beetje gek om nu al te zeggen, nee, ik weet het niet of ik wil het niet. Maar ik, kijk, en dat is het punt. Ik, denk ik zie gewoon, je lachen, Donja. Het is gewoon gevoelsmatig. Ja, ik denk dat ze het gewoon gevoel heeft, nee, ik ga me hier niet thuis voelen. En dat, dat is oké, okay, maar probeer... Ik, ja, het, ik ga geen verklaren? problemen zoeken bij, bij een oplossing. Hoezo niet? Of ga geen problemen zoeken bij een gevoel. Je hoeft het niet te proberen te verklaren. Volgens mij is het gewoon gevoel, dat is, dat is het probleem met gevoelens volgens mij. En wat is jouw gevoel dan? Nee. Paramaribo is niet mijn stout. Saudi vraagt zich af of hij in Suriname les zou kunnen geven. Dus we gaan praten met een lerares van een soort middelbare school. We ontmoeten haar s'avonds op een terras aan de rivier. Het is al donker, maar nog steeds snik heet. Zwermen, muggen belagen ons. Hoe is het om in Suriname voor de klas te staan? Ja, er is dus een bepaald respect uh, wat, uh, wat er anders uitziet dan in Nederland, denk ik, voor een, voor een leraar. Hoe, hoe merkt u dus dat? Ze zullen u zeggen, tegen mij, Ze zullen me niet uitschelden. Nee. Ze zullen je niet uitschelden en ze zullen u zeggen? Ja, bijvoorbeeld. Goed voorbeeld, ja. Nou, nou, dat klinkt goed, hoor. Op zich is dat rustgevend, toch? Dus, dus dat maakt het hier makkelijker om les te geven? Hmm, misschien op een bepaalde manier, alleen is er dus ook minder... Uh, gestimuleerd en bij, de, bij de leerlingen dat ze zelf nadenken over dingen dat ze allerlei kritische vragen stellen en komende vanuit Nederland ben je dat gewend en is dat natuurlijk ook wel een, een vorm die, uh, die je aanspreekt waarbij er een, een interactie is die je aanspreekt In hoeverre is er eigenlijk echt werk voor mij? Ik zou, je ook als, ik zou zeggen dat ik weet dat er overal vacatures voor je liggen, maar ik weet wel heel zeker dat je natuurlijk aan de slag kan als goede docent het kan niet anders het kan niet anders snap je? is dus we gaan even over in een sollicitatiegesprek hier. Wat is er mooier dan hier gewoon bezig zijn met de jeugd? Deel. Niks is mooier. Echt niet. De jeugd is de toekomst van dit land, van ons land. Als je daar daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan hun ontwikkeling... dan doe je iets wezenlijks. Terwijl Saudi dag droomt over een eventueel leven in Suriname... ...gaan we naar het binnenland, naar Anaula, een heel klein dorpje in de Rimboe. Niet zijn geboortedorp, dat is onbereikbaar, maar wel naar iets dat erop lijkt. Er zijn drie grote mannen die ons wegduwen van de rots. Eerst drie uur met de bus en dan anderhalf uur in een uitgeholde boomstam. Er wordt even gehoost. Heb je een gat in je boot? Ja. Met een enorme buitenboordmotor vliegen we over de Suriname Rivier. Ja, Wat echt keihard. Ontelbare bomen schieten voorbij. We zitten midden in het oerwoud. Zo, so, het is een dorp. Het is een traditionele dorp. Groeten is niet verplicht, maar het is beleefd. Voor het gehucht staat een poort van houten stokken. Waar alle bezoekers ritueel onderdoor moeten lopen. De gids vertelt over de lokale moris. Als je de mensen ziet, in plaats van Goedemorgen, je zegt gewoon 'uwikino' um wikino. En dan krijg je terug van ze een um wikio, Uwikino, um wikio. We zien een eenvoudig schooltje: het raakt Saudi. Ja, dit is de kleuterschool. Ik ben de hoofdkleuterlezer hier. Zitten er een stuk of uh, 25 in de klas? Nu wel meer, maar 30. Allemaal nette pakjes aan, groen uh, gestreept. We zijn bij hoofdstuk 2. Europeanen komen naar ons werelddeel. Dus ze krijgen dus les in het Nederlands. Ja, we verzorgen les in het Nederlands. Maar de kinderen zijn de taal niet zo machtig. En ik probeer ze als het ware om het aan te leren. Ja, want de eerste woordjes Nederlands moet u ze dus leren. Ja, klap. Als je die kinderen zo ziet, zie je jezelf hier dan lesgeven? Ja hoor. Het is de laatste avond in de jungle. Het dorp slaapt. We zitten op de veranda van ons houten huisje. Sterren fonkelen aan de hemel en de rivier ruist. Voor ons zien we een aantal hangmatten onder een afdakje. Vuurvliegjes trekken strepen door de nacht. Achter ons ligt Donja te slapen. Mooi hè die wolken? Heel vet die lucht. Ja joh. Het is echt weinig licht zeg maar, elektriciteit, dus dan heb je gewoon echt een maan. Ik merk dat Saudi de afgelopen dagen uit balans is. Hij is vaak misselijk. Dat komt niet door het eten, zegt hij. Maar wat het dan wel is, weet hij niet. Hij vindt het erg moeilijk om openhartig over zijn gevoelens te praten. Hij is gewoon geen prater. Niet met zijn ouders, niet met zijn vriendin en dus ook niet met mij. Misschien komt het door de rust van deze nacht. Of door zijn verblijf in Suriname. Maar opeens spreekt hij het onbespreekbare uit. Alleen... Pas dan begrijpt hij dat je ergens thuis voelen ook met liefde te maken heeft. Het, het is echt ongelooflijk hoe... hoe dat, is, dat, dat, is, dat is wel echt heel erg um, Dat ik tot een bepaalde hoogte um, me kan invoeren. Het gevoel dat je hier opgaat in de massa. Ja, en ik denk dat ik dat nog meer zal hebben hoe langer ik hier blijf. Hè. En dat is wel echt rustgevend. Maar nu, om de beslissing te nemen, ga je het? Terug naar Suriname. Wil je hier komen wonen? Of, of blijf je in Amsterdam? Dan heb ik uh, gewoon een heel relaxed gevoel... bij, uh, bij het verhuizen naar, uh, naar een ander land. Suriname. Oh, ja. Het is de eerste keer dat je dit zo zegt. Oh ja? Ja. Het is lang geduurd dan, hè? Krijg je daar zin van? Ja, spannend, man. Ja, spannend. Ja, zeker. Het is echt spannend. Spannend, nieuw. Uitdaging. Nieuwe ervaringen. Ja. Het is vet zijn. Maar, um... Hoe denk je dat de mensen in je omgeving zouden reageren? Als je terug naar Suriname zou verhuizen? familieleden of vrienden, die zouden, ja, zouden me wel steunen, denk ik. Hoor. En ze ligt nu te slapen, achter ons Ja. Ik, uh, ik denk niet dat De zij vriendin? het zou doen, hoor. Nee? Nee. Ik denk niet dat zij het zou doen. Maar zij ook een hele belangrijke rol daarin speelt. zou ik dus bijna haast niet kunnen, ook, hè. Een gekke ook. Ja, dus je kunt je hier dan nog zo so relaxed voelen, maar zonder haar is het. Ja, precies. Zonder haar is het dat. <laughs> Leeg. <laughs> ja. Kiezen tussen uh, de liefde voor je vriendin of de liefde voor je land. Ja. Kom, we gaan lopen. De Zwarte in het Witte Land. Het was een nta documentaire gemaakt door Floris Alberse Techniek. Alfred Koster, eindredactie Willem Davids. Met dank aan Ingeborg Beugel. Deze documentaire kwam tot stand met financiële steun... van, de, van het Postcode Loterij Fonds van Free Press Unlimited. Ja, en wat gaat samen die beslissen? In Suriname blijven of toch in Nederland? De toekomst zal het leren. Misschien beslist hij wel... Op grond van de liefde, want ben je niet thuis waar je liefde vindt. Maar dan is het natuurlijk inderdaad toch de vraag... de liefde voor wat of voor wie. Maar als Zaal die besluit om in Nederland te blijven... dan doet hij er heel goed aan om eens naar het... Rijksmuseum te gaan. Want in het Rijksmuseum daar ligt onze identiteit opgeslagen. En het Rijksmuseum bezoeken dat kan vanaf 13 april dan opent Hare Koninklijke Majesteit Beatrix het Rijksmuseum. Maar het kan ook al vanavond. Nu. Want wij starten vanavond een nieuwe serie Schatten van het Vaderland. Serie gemaakt door Oude Nederlanders. Wij gaan naar het vernieuwde Rijksmuseum. De nachtwacht hangt er alweer. Van de week is dat een hele ingewikkelde operatie geweest om die weer op zijn plaats terug te krijgen. Maar het is gelukt en dat ding dat is, dat is geavanceerd. Ze heeft zelfs een hele lijst waarin het klimaat op peil wordt gehouden. Het is een hele High-tech lijst. De komende vier weken maken wij vier wandelingen door vier verdiepingen van het Rijksmuseum. Door tachtig gerenoveerde zalen. Pas nu opent de kathedraal van Kuipers zich aan ons, zoals hij dat misschien al honderd jaar geleden had moeten doen. Acht eeuwen aan kunst en objecten van vaderlandse geschiedenis liggen daar opgeslagen in chronologische volgorde. Jeroen Wilaert die mocht er alvast in en dat deed hij samen met hoofdgeschiedenis van het museum Martie, Martine Gosselink en directeur Wim Tuijbes. Voor ons opent het nog ongeopende Rijksmuseum in Schatten van het Vaderland. beneden in het souterrain. Van al het oude is er heel veel nieuw. Martine Gosseling. Nieuw zijn een aantal collecties, want we staan hier in de special collections op zijn Engels dan gezegd. Je kan ze ook de bijzondere verzamelingen noemen. En waarom zijn ze nou zo bijzonder? Omdat dit groepen voorwerpen zijn die als groep als verzameling zo bijzonder zijn dat we ze niet in het normale circuit wilden en ook konden opstellen. Dus je ziet hier groepen voorwerpen die samen een verhaal vertellen. En dan beginnen we bij de sleutels en sloten aan de ene kant, deze vitrine. Je ziet gouden exemplaren, je ziet exemplaren uit de middeleeuwen, je ziet slotplaten waarvan je niet had kunnen bedenken dat ze überhaupt ooit hebben bestaan. En sterker nog dat het Rijksmuseum zo'n collectie heeft, dat is natuurlijk heel verbazingwekkend. He, iedereen associeert ons met kunst, hoge kunst, schilderijen, beeldhouwkunst, prima. Maar sleutels en sloten, nee. En daar aan de overkant zie je een vitrine met allerlei soorten doosjes. ivoor, textiel, schildpad. Hier een doos van leer met gouden sluitstukken. En wat vertellen deze twee verzamelingen ons? Met die sleutels maak je iets open. En in die doosjes bewaar je wat je mooi vindt, wat je koestert. En dat doet een museum ook. Wij bewaren wat we mooi vinden. En we laten het zien... Door het open te breken, te openbaren. Maar al dat bewaarde was zo lang bewaard gebleven. En hier komt dus een droom uit om het te tonen. Nou, wel mijn droom en, en ook een droom van heel veel andere conservatoren. Maar ook een droom van heel veel bezoekers hoop ik. Want we zien hier een aantal verzamelingen die eh, ofwel helemaal nooit opgesteld zijn geweest. Ofwel heel lang niet meer te zien zijn geweest. Nou, van dat laatste kan ik bijvoorbeeld noemen de Wapenkamer. Die is tot 1940 opgesteld geweest, daarna nooit meer teruggekomen. En nu ineens is hij er weer. Eh, maar als je iets verder loopt, hè, wat we nu gaan doen, dan kom je ineens een heel ander hoofdstuk. Namelijk, wat had je op tafel staan? Allerlei tafelserviezen, je kan het zo geen niet bedenken, hier gigantische maïsen, vazen, eh, miniatuurzilver. Dit was een hobby van rijke dames uit de 18e eeuw. Die lieten hun hele huisraad in zilver maken, Maar dan miniatuurbezempjes, miniatuurpannetjes. Statussymbolen. Ja, dat was een hele dure hobby, dus je dat kon laten zien, dan uh, was je een, een rijke dame. Nou, hier komen we, wat ik dan nu maar even noem, het Hol van de Leeuw. Want dit is de Vaderlandse Reliekenkamer. En dit was voor mij persoonlijk een grote wens om dit eh, voor elkaar te krijgen. En ja, het is gelukt. Hier zie je allerlei verschillende voorwerpen. En als je niet weet wat het is, denk je... ach, een pistool. Nou, een doosje. Maar het verhaal erachter maakt het ineens bloedinteressant. Deze vitrine. Rechts. Zie je bijvoorbeeld een paar zilveren rare ringen. Eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Maar als je dan weet dat dit ringen zijn... die gemaakt zijn uit het metaal... dat afkomstig is van het schip van Van Spijk die zichzelf oplies in 1830 en toen zei hij nou dan maar liever de lucht in, volgens de verhalen ja, althans. Mensen maakten dus van de resten van het ontplofte schip maakten ze ringen en zelfs een notenkraken. En van het ontplofte hout van de splinters maakten ze een doosje, dus relieken, vaderlandse relieken van een ontploft schip. Omdat ze die Van Spijk zo verschrikkelijk vereerden op dat moment, een held. En Nederland had helden nodig in de 19e eeuw, en Van Spijk was er eentje ja, dan hier een bord. Echt? Ja, zie je, je, loopt er ook gewoon zomaar aan voorbij. Maar verdorie, dit is het bord van Michiel de Ruiter. Een bord en het verhaal van de 19e eeuw ging. Jee, die man die zoveel zegentochten op, op zijn naam had staan... die bleef gewoon eten van een bord. En die, die deugdzaamheid, dat vonden Nederlanders prettig. Hè? Dat hun helden, hun grote namen uit de geschiedenis... Nogmaals, in de 19e eeuw had men daar behoefte aan, aan die helden, dat die mensen gewoon van een tinnenbord bleven eten. Nou, dan um... de wapenkamer, voor het eerst dus te zien sinds 1940. Recht. Hier zie je musketten, ingelegd. Eigenlijk allemaal sierwapens. Javaanse krissen en de persoonlijke wapencollecties van Tromp en de ruiter. Hier zien we Tromp zelf. Hij heeft in zijn hand dat gevest vast. Hè. Zijn rechterhand trekt als het ware dat sabel uit zijn scheden. En dat exactzelfde wapen zien we daar dan tentoongesteld. Een mooie kan je bijna niet krijgen. De grote militaire zeehelden waren verzamelaars. Nou ja, ze waren misschien niet bewust verzamelaars... maar ze kregen natuurlijk veel geschenken vanwege hun zeegetochten... vanwege hun daden... Um, en ja, ze waren natuurlijk hele belangrijke admiraals. En dan hoorde dat ook bij je wapenuitrusting, symbolen. Ja, het hoorde bij je outfit. Verder door het souterrain. Het is enig dwalen naar het begin van het begin. Ja, wat nieuw is aan het Rijksmuseum is onze opstelling in eeuwen: een chronologische volgorde. Dus als je begint bij het begin, bij de middeleeuwen. en je zou dan alle verdiepingen vervolgens uh, aflopen. dan heb je 800 jaar Nederlandse geschiedenis achter de rug. Nou, wij beginnen nu bij het Timpaan van Egmond. Een steen boven een deur van een klooster in Egmond. En in het midden zie je uh, een beetje op Byzantijnse wijze. Petrus afgebeeld hè, met zijn sleutel. En dan rechts en links zie je twee figuurtjes. en dat zijn zo'n beetje de vroegste, uh, vroegste Nederlanders afgebeeld. 1130, dus uh, zo'n uh, dikke 900 jaar geleden gemaakt. Dit timpaan is zo bijzonder omdat het het oudste beeldhouwwerk van het Rijksmuseum is, het Nederlandse beeldhouwwerk in het Rijksmuseum moet ik zeggen. Je ziet die Byzantijnse wijze van modelleren. Het is echt een uh, Byzantium was echt een voorbeeld voor uh, de vroege christelijke kunst in de middeleeuwen. Daar zien we veel meer van op panelen in een volgende zaal? Ja, dat is deze zaal. Vroeg christelijke kunst in de middeleeuwen. Maar het aardige van deze nieuwe opstelling is dat het gemengd is. Voorheen, voor de verbouwing... had je die schilderijen bij de afdeling schilderijen gezien. Had je de, deze prachtige monstransen en kerkschatten... had je bij beeldhouwkunst gezien. En dit beeld van trouwens een nieuwe verwerving van de Maria Dolorosa... had je ook bij de beeldhouwkunst gezien. En weer andere objecten... Bij de afdeling glas of keramiek. Maar nu is alles gemengd opgesteld. Met als gevolg dat ze samen veel beter een besef van die tijd geven. Als bezoeker krijg je nu echt een idee. Hé, hey, die ornamenten zie ik terug op schilderijen. In beeldhouwkunst, in, in glaswerk, in keramiek. Alles komt terug en zo gaat het veel meer betekenis geven aan de bezoeker. Voort door de gewelven van het souterrain. En dan? Ja, we hebben niet voor niks de middeleeuwen in dit gedeelte van het gebouw geplaatst. Want die kruisribgewelven van Kuipers, die doen natuurlijk denken aan de gewelven van een kerk. Nou, die middeleeuwen die barsten van de kerkelijke symboliek. Uh, dus het past heel goed, de, de middeleeuwse kunst en cultuur past heel goed in deze, in deze ruimtes van het uh, Rijksmuseum. En we staan nu voor een wandtapijt met het wapen van keizer Karel V keizer Karel V die had een dubbele adelaar als wapen. Dat is het keizerlijke wapen. En daarnaast had hij als motto plus ultra. Nog, nog steeds weer verder. En dat is eigenlijk een antwoord op wat een ander motto... non plus ultra, hier houdt Europa op, dit was het en niet verder... bij de zuilen destijds, van die Hercules bij Gibraltar had geplaatst. En deze Karel V zegt, nee, we gaan verder. En dat klopt, want onder zijn... Rijk bevond zich ook de koloniën Amerika en andere delen in de wereld die onder zijn bewind waren ontdekt en uh, gekoloniseerd. Dus die Karel V een belangrijke man, een van de weinige mannen die qua objecten niet alleen in de middeleeuwen te zien is, maar ook in de vroege 17e eeuw terugkomt, omdat hij natuurlijk ook het gezag had over Nederlanden en daarmee aanleiding indirect heeft gegeven tot de opstand tegen Spanje, want hij had natuurlijk ook Spanje onder zich. Ter afsluiting van de tocht door de middeleeuwen hangt daar heel veel macht aan de muur. Ja, zo'n dubbele adelaar is natuurlijk alleen maar een, een machtssymbool. En als we dan naar het schaakspel daarnaast kijken, als je dat witte, die witte schaakstukken dus palm houdt, donkere schaakstukken naaldhout, en die donkere koning, dat is keizer Karel. Hij heeft het, de keten met het gulden vlies om zijn nek hangen. Hij rijdt op een paard en dat paard vertrapt weer een draak. Dus ja, meer machtsymboliek kan je je bijna niet voorstellen. Maar verder is het een heel kolderiek cool, schaakspel. Um, de lopers zijn bijvoorbeeld narren die op apen zitten. En een van die apen trekt dan ook weer het gewaad van zo'n nar omhoog. Waardoor je blote billen ziet. Dus er wordt ook nog wel met enige humor zo'n zo prachtig schaakspel gesneden. Maar in feite symboliseert het wederom macht. En satire... En zet die want moest natuurlijk ook gelachen worden. Schatten van het Vaderland. Het was een RTA, nta NTR-documentaire gemaakt door Jeroen Wilaert. Eindredactie Willem Davids. Volgende week gaan wij een verdieping hoger in het Rijksmuseum. Dan gaan wij naar de 18e en de 19e eeuw. Mocht u willen reageren op deze uitzending, dat kan. Redactie apenstaartje HollandDoc.nl, redactie apenstaartje HollandDoc.nl en op onze site www.hollanddoc.nl/radio. www.hollanddoc.nl/radio. Daar kunt u alles nog eens terugluisteren. Ook tot te diep in de vorige jaren staan daar alle uitzendingen op en u kunt op die site ook een abonnement nemen op de bijloop. Post. Dat is het rondschrijven dat op vrijdag af altijd de deur uitgaat, en daar eh, maak ik u dan attent op van wat we volgende week gaan doen. We gaan dus doen volgende week deel 2 van het Rijksmuseum. En volgende week hebben we ook Poetin en Waterdrinker. Op 8 april komt president Poetin van Rusland naar Nederland in het kader van het Nederland-Rusland-jaar. En er is nu al veel over te doen, over dat bezoek. Burgemeester van de Laan bijvoorbeeld, die heeft geen tijd. Er gaan regenbogen, vlaggen opgehangen worden... omdat Poetin niet zo nauw neemt met de homorechten. We hebben nogal wat op Poetin aan te merken. Maar hoe zien Russen Poetin eigenlijk? Het antwoord krijgen we van schrijverjournalist Pieter Waterdrinker. Hij woont al 17 jaar in Rusland... En hij was hier even om zijn nieuwe boek Lenins Balsem te presenteren. Waterdrinker gaat met Corinne van der Hoeve naar het tsaar-Peterhuisje in Zaandam. En ze bezoekt de expo met Russische kleurenfoto's. Waterdrinker trekt parallellen tussen de tsaren, de Sovjets en de leiders van het nieuwe Rusland. Laten wij eens even naar zo'n Sovjet-leider gaan luisteren. En ik zeg u vast dat zo meteen hier het journaal komt en daarna de sport. Met onwelgevallige woorden waarschijnlijk weer voor Feyenoord-supporters... Um, een oude Sovjet-leider, Mikhail Gorbachev, hij maakte vorige jaar... Nee, dat is al een tijd geleden, 2009, maakte hij een cd. Uh, songs voor Raisa. Raisa was zijn vrouw. Zij overleed aan kanker en hij heeft songs gemaakt... voor een charitatief uh, fonds tegen kanker. En van die cd draaien wij Dorotschka. Dag, luisteraars. Tot volgende week. Dag. Запыленной связке старых писем Мне случайно встретилось одно Где строка похожая на бисер Расплылась в лиловое пятно Что же мы тогда не поделили Разорвав любви живую нить И зачем листкам под слоем пыли Счастье наше отдали хранить Хранят так много дорогого Чуть пожелтевшие листы Как будто все вернулось снова Как будто вновь со мною ты Все давно прочитаны страницы Только я не знаю почему Сердце, словно раненая птица, Тянется к измятому письму. И как будто, позабыв разлады, Ты мне улыбаешься опять. Почему? Нет, никогда не надо. Письма наши старые читать, Храня так много дорогого, Чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто оно со мною ты. Как будто все вернулось снова, как будто оно со мною ты. Dank u wel, Mikhail Gorbachev, Dorochka. En of president Poetin ook zo goed kan zingen... dat horen wij volgende week in Holland Tok Radio. Tot dan, luisteraars. Dag. April is Oranjemaand bij Twee Dingen. Elke maandag praten bekende Nederlanders over hun oranje gevoel.